9 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Medewerkers van basisscholen en kinderopvang... kunnen zich binnenkort laten testen op het coronavirus. Als ze klachten hebben, kunnen ze zich vanaf 6 mei melden bij de GGD. Dan weten ze of ze besmet zijn... voor de scholen en de kinderopvang op 11 mei weer opengaan. Ook jeugdtrainers kunnen zich bij klachten laten testen... omdat kinderen inmiddels weer buiten mogen sporten. Op dit moment worden 6 à 7000 mensen per dag getest... of ze het coronavirus hebben. Fysiotherapeuten kunnen weer meer patiënten gaan behandelen. Dat zegt de beroepsorganisatie met instemming van het RIVM. Ze moeten zich dan wel houden aan hygiënemaatregelen. Het is nog niet mogelijk om net zoveel patiënten als voor de coronacrisis te behandelen. Mensen met ernstige klachten krijgen voorrang. Ook de gehoorscreening bij pasgeboren baby's kan worden hervat, schrijft staatssecretaris Blokhuis aan de Tweede Kamer. De screening werd vanwege de coronacrisis stilgelegd omdat er zorgen waren of aanvullend onderzoek en behandeling wel mogelijk waren. Voor hulp aan bedrijven die worden getroffen door de coronacrisis heeft de Europese Centrale Bank 3000 miljard euro klaarstaan. Het zijn goedkope leningen voor banken. De banken moeten dat geld doorsluizen naar de bedrijven, zegt Centrale Bank president Lagarde. Volgens de ECB zal de coronacrisis de economie hard raken... met een krimp van 15% in het tweede kwartaal. Fransen die naar de fietsen maken gaan krijgen 50 euro subsidie. De Franse regering wil op die manier het gebruik van de fiets stimuleren... en voorkomen dat het te druk wordt in het openbaar vervoer. Ook hoopt de regering op minder luchtvervuiling. Volgens de verantwoordelijke minister is 60% van de uitstapjes korter dan 5 kilometer... en dat kan allemaal prima op de fiets. En dan het weer. Vanavond trekken pittige buien over het land... met kans op hagel en onweer. Vannacht vallen vooral in de kustgebieden buien. In het binnenland is het droger. Ook morgen stevige buien met lokaal hagel en onweer. Tussendoor ook wat zon. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. Hallo, mijn naam is Pim Lollinga.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 Opening van het tweede uur in het eerste uur waren we begonnen met Glass Wolf en Hyde. en dit is de laatste single van Black Operator. En dat nummer dat heet Desolation Blues. Welkom dus bij de thuismaak sessies van Alternative FM. Ook in dit uur, dus aandacht voor de nieuwe dingen die we nog hebben. Sinds de laatste live uitzending die we hebben gemaakt, ergens halverwege maart. Lasset komt dus nog voorbij met Bulletproof eens voordat je het weet vergeet je er dus een want uh, dat hebben we al net al gemerkt bijvoorbeeld met het nummer van uh, black operator dat is ook al nieuw en natuurlijk aandacht voor luke nijman met uh, de ep spring daar komt nog een uh, tweede um, ja een tweede track van voorbij en ja Geloof het of niet, er zijn nog twee nieuwe singles in de weken dat we er dus niet bij zijn geweest. Leuna met een nieuwe single, dat nummer heet Terrified. En daar, daar hebben we ook nog Joe Marches uit Utrecht met de single Long Term Parking. Nu aandacht weer voor andere zaken, namelijk muziek uit het grijze verleden. Nou ja, grijze verleden, we hebben het dan nog maar van een maand terug. En daarin zat ook nog Wendy Moore.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 empty could you stop pulling me back in my heart beats at your touch but i know yours is not you still me sober but you took your shots and you know Stop taking shots from you. Drip in, drip in, drip in. I fall and I bleed for you. Drip in, drip in, drip in. You get high enough. Wendy Moore met uh, Relapse. Eigenlijk is dat alweer een uh, tijdje uit. Uh, ergens vorig jaar. Maar vanwege het feit dat ze eerst ook de clip daarna nog eens uitbracht. Uh, uh, was het natuurlijk ook uh, voor de hand liggend om ook de single weer er, erbij te halen. Inmiddels is dat alweer een tijdje terug. Vlak voordat de uitbraak met het c uh, een, een feit was. Bracht uh, Wendy Moore ook de videoclip uh, met Relapse uit. Uh, daarachter hoorde je een, een nieuwe groep. Zowaar een indie-band uit Rotterdam. Jonge gasten, uh, ze heten Lucky Blue en de single die je net hebt uh, kunnen horen, heten Alone. Nu weer verder met nieuw materiaal en dat is Lacet met Bulletproof. could break e Maken van een thuismaak sessie van de Alternative FM is waar je, dat je nooit weet of je helemaal uitkomt met de, de tijd, zoals bijvoorbeeld in het eerste uur. Daarom, eh, na Lacet met Bulletproof, toch weer even die Alaska even erbij gepakt van het eerste album Actors and Liars: Never Cry Wolf. Want je weet maar nooit de computer kan het altijd eventjes uh, voor je verpesten door het al halverwege het nummer af uh, te kappen dus vandaar dat hij er nog in de tweede uur nog een keer voorbij uh, is gekomen nu weer verder met het nieuwe materiaal want het is ook weer uh, tijd voor uh, nieuw werk van leuna we kennen ze uiteraard uh, als uh, voormalige deelnemers aan de rob acta Award van het afgelopen seizoen toen alles nog bij het normale was. Maar nu hebben ze een nieuwe single en dat nummer dat heet Terrified. For bent politicians It's all in a day's work For the night apparitions Lightning bolt flashes Alarming the masses Reflecting the faces Of those painted ladies Escaping in carriages Whilst wiping their faces From the shame they accrued From all their disgraces Oh, fear Being put through their paces And secretly wish they could all take their places There's a war in the sky Between the thunder and the rain And the elements fight till the end of the day And they're both just like actors Trying to get laid in their own sweet fucked up Held by sounds and surround, like a coat made of foxes, feels so luxurious. Don't nummers weer achter elkaar. Leuna met hun nieuwste single Terrified. En daarachter Luc Nijman, de Britse Nederlander of de Nederlandse Brit, hoe je het zeggen wilt. Die kwam daar weer met een nummer, een track van de, de EP Spring. En viel de breeze. En ergens doet Luc Nijmans stem min of meer een beetje denken aan David Sylvian van Japan. En ja, dat is toch altijd een beetje apart uh, geweest. Thuismaak sessie. Ik heb iets alleen van Veline.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 Ik verdwijn, ik stond aan, ik ging hard Alles schiet, alles zacht, het kan maar niet te hard Alles hapert, alles zwart ...dagingen aan te gaan. Of je het nou in je eentje doet of uh, samen op afstand, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Alleen van Feline en daarachter een nummer uit 2013 van Astrid van het album Box Fair Start Fire Hill. Dat is altijd leuk als je dat nummer draait in Free Player. Dan zegt hij dat het acht minuten is, maar dan blijkt het eigenlijk uh, iets minder te zijn. Maar we hebben natuurlijk nog één single te gaan. Die komt uit Utrecht van Joe Marches, Long Term Parking. Sessie zit er op van deze Alternative FM. Wellicht dat het in de toekomst nog wel een paar keer gaat gebeuren. Streven is om dat elke week te doen. Nou, dan weet ik wel waar ik aan begin. Uh, weer twee nummers achter elkaar. Joe Marches met Long Term Parking. De nieuwe single. Zij zei één single dat hij nog te goed had. Nou, het was de enige nieuwe single die hij nog te goed had. En dat was dus Joe Marches. Daarachter de Cosmic Carnival met Sticks and Stones afsluiting van Meadow Lake en als ik dan toch nog tijd over heb dan heb ik nog altijd nog Ghana met Someone. En als die niet helemaal uitkomt in de tijd, ach, dan hebben we volgende week natuurlijk nog dag